11 uur, schreef de Jong met het NOS-journaal. We zijn in afwachting van de persconferentie in Haren... over de rellen van gisteren. Zodra die begint gaan we daar live naartoe. Eerst even het gewone journaal. De politie noemt de rellen in Haren een worst-case scenario. Volgens de politie Groningen is een groep raddraaiers... bewust naar het dorp gekomen om vernielingen aan te richten... om anderen te mishandelen en om hulpverleners het werk onmogelijk te maken. Gisteren kwamen duizenden mensen naar Haren... omdat per ongeluk op Facebook een feest publiekelijk was... In het dorp is veel schade aangericht, straatmeubilair is kapot gemaakt en is gegooid met flessen en hekken. Volgens de politie had een alternatief feest de rellen waarschijnlijk niet kunnen voorkomen. Vannacht zijn 25 mensen gearresteerd. De politie is bezig andere relschoppers zo snel mogelijk op te sporen via camerabeelden. De politie hoopt dat getuigen beeldmateriaal uploaden via de website van de Nationale Recherche. De burgemeester van Haren heeft vanochtend met buurtbewoners gesproken over de gebeurtenissen van gisteren. En op Facebook is inmiddels ook een actie gestart... om vandaag de troepen op te ruimen in Haren. De initiatiefnemers van de actie, die Project Clean X Haren wordt genoemd... hebben mensen opgeroepen om vandaag om 12 uur... met bezems en vuilniszakken te verzamelen op het station in Haren. Meer dan 16.000 mensen hebben de actie op Facebook leuk gevonden. En meer daarover zometeen hopen we op deze zender... in, de in een verslag van de persconferentie in Haren. Ander nieuws, de VVD heeft bij de kabinetsformatie de PvdA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 Cohen onderhandelde twee jaar geleden met de VVD, D66 en GroenLinks over de vorming van een Paars Plus-kabinet. Die onderhandelingen stranden uiteindelijk, onder meer omdat de VVD er niets in zag. Uiteindelijk ging de VVD in zee met het CDA en gedoogpartner PVV. En dan gaan we nu over naar Joris van der Kerkhof. Hij is bij de persconferentie in Hare. Joris. Ja, waar drie heren achter een tafel zijn gaan zitten. De heren Schut, Tros en Bats. De burgemeester, de korpschef en de hoofdofficier. De burgemeester die, die zit in het midden, die gaat nog eens even van links naar rechts kijken. Er wordt water ingeschonken. De burgemeester die, zoals je net al hebt gezegd, vanochtend door het dorp heeft gelopen en zag dat het dorp voor een belangrijk deel al schoongeveegd uh, is. En uh, de afgelopen uren toen ik er rondliep... zag ik nog steeds ook veel mensen met een, uh, met een veker uh, rondlopen... bezig uh, om het nog schoner te maken dan uh, dat het al was. Die Facebook-actie waar je het over had van mensen die hier langs mogen komen om het schoon te maken... die hebben de actie een beetje aangepast in die zin dat ze nu zeggen van... kom, we gaan viooltjes brengen aan Groningen. En die viooltjes misschien wel aan de burgemeester die nu aan het spreken is. Maar ook de voorbereiding van de afgelopen week. Aan de tafel zit in het midden burgemeester Bats van de gemeente Haren. Aan mijn eerste linkerzijde Oscar Drost, kortchef van de Republiek Groningen. En aan de gehele linkerzijde hoofdtofficier. Dat is schut van het openbaar ministerie. We gaan u tekst en uitleg geven over de gebeurtenissen van, van afgelopen uh, avond en nacht. En dat zal in een korte inleiding zijn door alle drie de heren. En daarna is uh, er ruimte voor u om vragen te stellen. Ik wil graag het woord aan de burgemeester geven. Dank u wel, dames en heren. Het is ongekend wat hier gisteravond is gebeurd. Laten we duidelijk wezen. Tuig...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 De redden zijn in mijn ogen buitensporig en absoluut niet te tolereren. Maar het OM zal daar straks verder op ingaan. Natuurlijk was er al een aantal dagen bekend dat via internet van alles gaande was. We waren op de hoogte. Maar dat dit ons op deze manier zou overkomen... had ik in het slechtste geval zelfs nog niet verwacht. Ik vind het vreselijk, werkelijk vreselijk om te moeten constateren... dat het gisteravond zo uit de hand gelopen is. In de eerste instantie richting de inwoners, mijn inwoners en ondernemers van Harem. Zij blijven met schrik en schade achter. Maar ook richting al die goedwillende mensen die gisteravond in Harem waren... en de vele politiemensen en andere hulpverleners die veel te verduren hebben gekregen... Meerdere oproepen van mij om niet naar Haren te komen werden feitelijk genegeerd. Enkele duizenden bezoekers verbleven in de omgeving van de woning van het meisje dat de oproep deed. Halverwege de avond, dames en heren, werd de sfeer agressief, grimmig. Werden er vernielingen aangericht en werd er met glas en met vuurwerk gegooid. De politie greep in. Omdat de veiligheid van bewoners en goedwillenden in het geding kwam.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 en de traditionele media op deze gebeurtenissen. Maar, dames en heren, we moeten ook vooruitkijken. Vanmorgen, toen ik door het centrum van Haren liep... tijdens een wandeling, zag ik gelukkig dat er weer snel werd schoongemaakt. Dat we het weer oppakten met elkaar. Met een groot gevoel van saamhorigheid. Vanuit onze gemeente is een aantal processen opgestart voor nazorg. Er is een telefoonnummer voor inwoners die met prangende vragen zitten. Ik noem u alvast dit telefoonnummer hier. Dat is 050-311-4450. 050-311-4450. De schaderegistratie en afhandeling is daarbij uiteraard een belangrijk onderwerp. De bewoners van de zwaarst getroffen straten... hebben inmiddels van mij een brief ontvangen met daarin informatie... Uh, over hoe we dat willen bespreken en afhandelen. Maar ook een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst... die vanmiddag om twee uur plaats zal vinden in het Goorrechthuis hier in Haren. Ondernemers van het centrum hebben voor later op die middag... om half zes vanmiddag een uh, vergelijkbare uitnodiging ontvangen. Echter, deze bijeenkomsten zijn slechts toegankelijk voor diegenen... die daar een uitnodiging voor hebben gehad. Ik wil dit met hen doen, ik wil dit met hen bespreken op dit moment. Ik geef nu het woord aan de korpschef van politie... en daarna de hoofdofficier van justitie over hun beelden en acties. Ja, een kort aanvullend statement uh, van de kant van de politie. Uh, daarnaast uh, aan alle kanten ruimte om vragen te stellen. In aanloop naar uh, gisteravond is er voortdurend overleg geweest... met de gemeente, het openbaar ministerie en de politie. Om de situatie te screenen en maatregelen te treffen... Ook de social media werd continu door de politie geanalyseerd. Daarnaast werd in de media steeds herhaald dat mensen niet naar Haren moesten komen. In aanloop naar het feest heeft de politie ook contact gehad met de Duitse collega's. Over hun opgedane ervaringen voor, tijdens en na een soortgelijk incident. Want een incident als in Haren gisteravond, dat kent zijn president in Nederland niet. Het was dan ook moeilijk in te schatten wat we konden verwachten. Dat is ook de reden, en overigens ook, dat was het inzicht... wat we meekregen van de Duitse collega's... hebben we rekening gehouden met alle scenario's. Ook het scenario van relschoppers. Dat is ook de reden waarom op voorhand... Uh, de mobiele eenheid achter de hand is uh, gehouden. En dat is ook de reden waarom zowel bij de voorbereiding... als de uiteindelijke uitvoering gewerkt is... onder leiding van een gemeentelijk beleidsteam volgens de risico- en crisisaanpak. In de loop van de middag, gistermiddag, kwamen steeds meer mensen naar Haren. Op grond daarvan werd besloten om de stationsweg voor het verkeer af te sluiten. De directe omgeving van de woning werd afgezet... toen bleek dat het aantal nieuwsgierigen te groot werd. Ook het voormalige sportterrein aan de Oosterweg werd ingericht... als uit uitwijkmogelijkheid voor het geval de toestroom te groot werd. Mensen werden voortdurend verzocht haren te verlaten... of ze werden verwezen naar het sportterrein. Rond het begin van de avond nam het aantal nieuwsgierigen behoorlijk af. De media bleven in, in grote getalen aanwezig bij de stationsweg en de jachtlaan. En na circa een uur nam het aantal bezoekers weer fors toe. Vervolgens redelijk onverwachts en abrupt sloeg de sfeer om... Er werd met glas en vuurwerk gegooid en vernielingen werd gepleegd. En dat is het moment dat de politie heeft besloten om in te grijpen. En op dat moment werd de groep ook steeds groter. In eerste instantie werd met behulp van de zogenaamde flying squads van de mobiele eenheid geprobeerd... om de groep in beweging te krijgen om te vertrekken. Uiteindelijk leidde dit tot meer en meer geweld in de richting van politie en ook andere hulpverleners.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 Uiteindelijk heeft de politie gisteravond 500 collega's ingezet... voor het feestje in Haar. De mobiele eenheid heeft meerdere charges verricht. En de groep verplaatste zich verder in de richting van het centrum van Haar. Ook in het centrum werden vernielingen verricht... sneuvelde ruiten en werden geplunderd. Daarnaast werd er op de openbare weg brand gesticht. Er werd met hekken, trottoirbanden, stoeptegels... Fietsen naar de politie gegooid. Met stokken geslagen. en ook andere hulpverleners zijn met flessen bekogeld. Zowel een ambulancevoertuig. als enkele politievoertuigen. raakten flink beschadigd. En ik moet u zeggen. de agressie tegen de politie. en andere hulpverleners. was ongekend groot. Extreem, zou ik willen zeggen. En ik moet zeggen. ik heb zeer grote waardering voor mijn mensen. En dat is werkelijk een wonder. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen. De daders waren het spoor volledig wijs. De collega's kregen extreem veel geweld te verduren. En het geweld, geweld leek erop gericht om mijn collega's te verwonden. Dit is werkelijk ongekend. Bij de politie zijn een aantal lichtgewonden gevallen. Um, nou, ik heb uh, met uh, nagenoeg alle collega's vannacht nog contact gehad. Met hen gaat het goed. En iedereen heeft vannacht nog gewoon huiswaarts kunnen keren. Tot zover het statement van de politie. u Ja, dank u. Uh, dit uh, de politie die uh, zegt uh, dat uh, het een wonder is dat er geen slachtoffers uh, gevallen uh, zijn. De lichtgewonden bij de politie waar dit over heeft. In ieder geval zijn allemaal weer uh, naar huis gegaan en de burgemeester die aangaf. Uh, hoe belachelijk het is dat dit tuig uh, in zijn dorp uh, rond uh, heeft uh, gelopen. De hoofdofficier uh, die is nu aan het uh, woord. En uh, daar moeten we het eens dus even van afwachten... op wat voor manier de daders, zoals de politie ze al uh, noemde... Uh, dan uh, vervolgd uh, gaan worden. Dus even meeluisteren. Uh, het zijn overwegend jong meerderjarigen... En wij gaan ten opzichte van hen snelrecht toepassen. En dat houdt het volgende in. Dat als het mogelijk is, als de feiten daarvoor zwaar genoeg zijn... wij de verdachten vasthouden tot de zitting. En als het een iets lichtere categorie is... gaan we zorgen dat er een directe dagvaarding uitgereikt wordt. En ook direct boetes uitgereikt worden. Zodat we zo snel mogelijk lik op stuk geven aan deze verdachten. Wat misschien nog wel belangrijker is... is dat wij ook direct vannacht...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 Beschikbaar te stellen aan de politie en om tips bij de politie te melden. Het beeldmateriaal zal worden bekeken en geanalyseerd om nog meer daders te kunnen aanhouden en ook strafrechtelijk te kunnen volgen. Um, wij uh, willen hier streng tegen optreden. Dit is volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En wat ons betreft gaat geen enkele verdachte weg zonder dat hij die... Tot zover deze persconferentie. in haar uh, ongetwijfeld om uh, 12 uur komen we er uitgebreid op terug... in de lange uitzending van het... Uh...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 Tot besluit het weer. Er is kans op een bui, vooral in het noorden van het land. Verder zijn er stapelwolken, maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eemnes en Amersfoort-Noord 10 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 6 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid 2 kilometer. 14 kilometer op de A27 vanuit Gorkum naar Almere voor knooppunt Eemnes. Na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij knooppunt Hooipolder 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevenlaken 2 en bij Leusden-Zuid 3 kilometer... In verband met een spoedreparatie is de weg daar nog steeds helemaal afgesloten. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Gilsen een file van 2 kilometer. Dan een bericht van de spoorwegen, want van en naar Schiphol rijden geen treinen. De oorzaak is een zijstoring en een vertraging meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een kwartier later dan gebruikelijk, maar back to normal zal ik maar zeggen. Aan tafel vanmorgen in Trostkamerbreed. De nieuwe regeringscoalitie, VVD en Partij van de Arbeid. Nou ja, bijna de nieuwe regeringscoalitie dan. Want als we de Haagse betrokkenen goed begrijpen, gaat het allemaal heel snel. Verrassend bij ons is dan weer wel dat de SP bij ons aanschuift. Onze gasten vanmorgen zijn Helene Dupuy, lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Guusje Terhorst is bij ons, ook Eerste Kamerlid, maar dan van de Partij van de Arbeid... en voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Goedemorgen, mevrouw Terhorst. En Ronald van Raak is dus inderdaad bij ons, Tweede Kamerlid van de SP. Goedemorgen. Dat is de partij die graag zou willen regeren, maar daartoe niet is uitgenodigd. Ons onderwerp vandaag is er sprake van een revolutie op het Binnenhof... gezien de totaal veranderde verhoudingen in het politieke landschap. Ja, nou, zoals gebruikelijk kijken we altijd even in de kranten... maar dat doen we dan nu maar eh, eh, als het ware als een soort doorstart. We hebben het allemaal net gehoord. Hè? Eh, de, de crisis tussen aanhalingstekens in Haren, er is wel iets bijzonders eh, gebeurd. Eh, tuig, ik citeer de burgemeester zojuist uit zijn persconferentie... dat zeer gewelddadig was... Uh, mevrouw de Horst, u bent de minister van Binnenlandse Zaken geweest. Uh, wat gebeurt er op zo'n moment als er zoiets uh, onverwachts uh, plaatsvindt en zo'n uh, effect heeft? Hoe bedoelt u wat gebeurt er? Nou ja, op zo'n departement heeft de op minister van Binnenlandse Zaken daar weten. Ah, okay. Nou ja, De, de goede uh, regel is dat het wordt overgelaten aan de burgemeester. Uh, tenzij er redenen zijn om zeer, zeer, zeer, zeer op te schalen zoals dat heet. En dan komt de minister daar pas aan te pas. Maar het is eerste burgemeester. En wellicht dat de regio-burgemeester, zeg maar de burgemeester van de grote gemeente, daar ook een rol in speelt. Maar zelfs dat was nu niet aan de orde. Terwijl er toch duizenden mensen naartoe zijn getrokken. Ja, maar dat moet de burgemeester moet dat, uh, moet dat aankunnen. Ja. Als u dit zo uh, voorbij hoort komen. We hebben allemaal uh, even zitten luisteren naar die, uh, een deel van die persconferentie. En u heeft de kranten vanmorgen gezien. Wat is uw eerste gedachte bij uh, dit gebeuren? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat iedereen weet weer waar het ligt. Hm. Ja, nu wel. Ja, en voor de mensen in haar is het natuurlijk heel vervelend. En, maar ik denk dat het wel weer snel daar rustig zal zijn. Ja. Mevrouw Dupuy, u, u, u zat er vanmorgen ook naar te luisteren. Ook naar de persconferentie. Nou, ik vond het wat irritant omdat het uh, wel heel erg zwaar werd gemaakt. Ik, ik geef onmiddellijk toe, dit zijn natuurlijk onplezierige gebeurtenissen. Maar om het zo uitvoerig op een persconferentie allemaal... stuk voor stuk, deeltje voor deeltje van wat er gebeurd is uh, neer te zetten... lijkt mij alleen maar slecht. En, wordt het er erger door? Ja, dat, denk ik, dat ja? denk ik. Het krijgt in ieder geval veel meer gewicht... dat het misschien anders zou hebben. En ik daardoor wordt het weer aantrekkelijk. Voor voor om om nog nog te te zou zou ik denken. Ja, de rol van de media stipte de burgemeester ook even aan, Ronald van een Ja, de, de burgemeester heeft gelijk een hij een beetje spreekt. Maar dan is het dilemma, er is een hype. een hoe kun je een indammen? Of moet je die vergroten? En een aantal keer heeft de burgemeester gezegd... Van, kom vooral niet naar Haren, dat is bijna een gratis treinkaartje... Uh, daar moet je ook goed over nadenken. Dat is ook iets voor de toekomst. Hoe kunnen we met dit soort plotselinge-hypes omgaan? En wat is voor het lokaal bestuur handig om te weten hoe ze zo'n hype ook kunnen beheersbaar houden? Ja, dat is misschien nog wel aardig tot slot wat dit betreft, mevrouw Thorst om daarna te vragen. Er wordt hier heel expliciet door die burgemeester uh, zo even gewezen naar uh, social media. Hè? Uh, Twitter, uh, Facebook... Kortom, het internet. Wat mensen in beweging kan zetten. En hij zegt: we moeten daar naar kijken. Ja, en dan? Nou ja, kijken helpt natuurlijk niet zoveel. Maar wat hij natuurlijk bedoelt te zeggen. is dat we nieuwe ma manieren moeten vinden om uh, met dit soort uh, ontwikkelingen op social media om te gaan. En het is wel duidelijk dat uh, dat nog niet gelukt is hier in Haarlem. Oh, er zijn ja. toch vaker rellen ontstaan om door oproepen ja, ja, ja. Uh, via uh, social media. Dus het is niet nieuw. Nou ja, er is natuurlijk een hele Arabische revolutie ontstaan. Ook dankzij. dat. Ook dat. Uh, dus dat uh, ja, valt hier eigenlijk nog mee, begrijp ik. Ja, dat, dat valt ja. er nog mee, ja. Maar je weet dus van tevoren niet hoe groot het zal worden. Dus er is een peloton, ME, achter de hand. Is dat genoeg? Is dat niet genoeg? Dat is heel moeilijk inschatten. Uh, het is ook heel moeilijk om snel een goede informatievoorziening te krijgen. Uh, dus daar, dat zal in de toekomst toch over nagedacht moeten worden. Het komt allemaal heel snel, ook voor lokale bestuurders. Nou ja, is dit eigenlijk niet... Uh, uh, kun je de conclusie maken dat ook voor het bestuur... en wat voor rampenplannen je ook hebt dat het, uh, het onvoorspelbare nu eenmaal ja. altijd kan gebeuren. Ja, ja. Anders is het geen ramp. Nee, ik heb nee, wel maar met de burgemeester je... te doen, overigens. Ja, want hij ja, staat zeker. op voor lastige kwesties ja. in zo'n situatie. Ja, maar ik denk dat het dat dat belangrijk was. is dat je in je rampenplannen... ook met dit soort scenario's uh, rekening houdt. En ik denk dat uh, veel rampenplannen in Nederland dat nog niet het geval is. Dus die zouden daarop moeten worden dat aangepast. Zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Goed, laten we maar naar de politiek gaan. Op Haren wordt ongetwijfeld nog uh, teruggekomen na twaalf uur. Uh, wij hebben een, een bijzondere week achter de rug. Waarin er ineens met volle vaart getimmerd lijkt te worden aan een, uh, aan een nieuw kabinet. Een kabinet van VVD en Partij van de Arbeid. Het is een, een bijzondere periode ook. Het is crisis natuurlijk, waarin we met z'n allen zitten. Uh, mevrouw Dupuy, uh, zou je nou in zo'n geval moeten denken van... nou, dan ga je dus met mensen van VVD en Partij van de Arbeid verder? Of... Nou ja, dat ik, lijkt mij een goed idee. Er zitten veel bekwame mensen, maar ik kan me ook voorstellen... maar ik denk even out of the box... Uh, dat, je, dat je nog bewindslieden uh, erbij betrekt uit andere partijen. Ik heb uh, heel veel opmerkingen gehoord in mijn omgeving en ook wat in wijdere kring, dat men zo blij zou zijn als de huidige minister van Financiën zou terugkomen. Het is natuurlijk heel grappig. Uh, het CDA doet niet mee, maar ik denk dan bij mezelf, misschien is dat helemaal niet zo'n slecht idee. Omdat op deze belangrijke post uh, de expertise die al aanwezig is natuurlijk uh, extra zwaar weegt. Dus uh, Het is interessant, maar luister, ik weet niets van de formatie, ik heb er ook niets mee te maken. Ik word ook niet om advies gevraagd, maar ja, het, het roept wel om eens even wat verder door te denken. Wat de u situatie. betreft zou het dus goed zijn als Jan Kees de Jager, minister van Financiën, maar van het CDA, in feite toch plaats zou nemen in dit nieuwe ja, kabinet? Ja, waarom niet de Tweede Kamer en uiteindelijk de Eerste Kamer controleren de zaak toch? En hij heeft een backing in het parlement. Dus ja, ja nou ja, wat, wat is het belang van goede mensen? Dat is dan de vraag. Dat ja. is wel een leuk debat. Maar, zou een leuk debat kunnen zijn. Ja, maar, maar met andere woorden, dat zou, betekent, zou betekenen... dat je niet zo star meer in, in, in coalitiepatronen moet gaan denken... ook als het over de personen gaat. Ja, dan, in principe moet dat wel natuurlijk. Want je kunt niet anders het organiseren in Nederland. Je moet behoorlijke dekking in de Kamers hebben. Maar uh, ja, ik vind het staat, wat staat rechtelijk kan, moet je, kan je ook wel eens proberen. Dus ja. waarom niet? Ook de Amerikaanse regering heeft uh, mensen uit de, zeg maar de tegenpartij uh, erin genomen. De Franse regering heeft dat gedaan. Frans, ook. Ja, toch ja. wel heel benieuwd, mevrouw Ter Horst. Uw partij, Partij van de Arbeid, zou dus samen met de VVD... hoe zou u daar tegen aankijken als daar dan een CDA-minister bij betrokken zou worden? Nou, ik, ik heb met De Jager gewerkt. Ik heb buitengewoon veel waardering voor minister De Jager... als minister van Financiën. Um, maar ik geloof niet dat het echt nodig is om een dergelijke constructie te kiezen... Want uh, voor de jager waren er ook uh, zeer capabele ministers van Financiën... van andere partijen, waaronder de Partij van de Arbeid en de VVD... Dus ik zie niet echt de noodzaak uh, om een, uh, een minister van een derde partij... als die derde partij geen onderdeel uitmaakt van de mm -hmm. regering... om die minister dan te laten zitten. En zou een, een periode waarin we nu zitten, die crisis... en, en de jager die uh, kent Brussel nu van binnen en van buiten... hij heeft alles daar meegemaakt en besproken, hij kent iedereen... is dat niet een argument waarvan je zou zeggen... ja, deze man heeft nu zoveel ervaring in deze crisis... Nou, ik, kijk, ik, denk dat dat, ik denk dat dat voor alle departementen geldt. Dat de, de bewindslieden die er nu zitten de meeste kennis hebben. Maar dat zou dus betekenen dat je nooit bewindslieden kunt wisselen. En het mooie van Nederland vind ik nou juist... dat er altijd geschikte kandidaten zijn. Mevrouw Dupuy zegt dat ook. Altijd geschikte kandidaten zijn voor een nieuw kabinet. Dus nogmaals, eh, ondanks al mijn waardering voor de jager... denk ik dat het wel een hele bijzondere constructie zou zijn... om een minister in je kabinet op te nemen... van een partij die niet in de regering zit. Ja. Ja, het is ja. inderdaad bijzonder. Ik, ik zeg ook niet dat dat absoluut zou moeten, maar het lijkt mij te overwegen. En uh, laten we maar eens een beetje uit, out of the box denken. Ja, het is een frisse kijk op wat eventueel zou moeten kunnen. Roland, Ronald van Raak? Nou, nou ja, even. voor kiezers wordt het wel ingewikkeld. Hè? Je kiest ja. het CDA en dan komt er een CDA-minister van CDA-huizen in een regering. Zonder het CDA. Uh, en ook überhaupt de formatie die we nu hebben van VVD en PvdA. Dat is eigenlijk beginnen met het slechtste compromis. Ja. Mensen hebben bijvoorbeeld volgens mij voor de verkiezingen een keuze kunnen maken. Gaan we proberen liberaal of sociaal ja. uit de crisis te komen. Dan had het wellicht ook logischer geweest dat je eerst kijkt naar de winnaar. en Dan zeg je gaat de VVD, die moet maar eens proberen om die rechtse weg te verkennen. Daarna zou... De P van de A bijvoorbeeld, de linkse weg kunnen verkennen. Ja. En dan heb je een centrumrechts- of een centrumlinks-kabinet. Ja. Maar nu beginnen we weer, en dat is ook al een beetje ja. typisch P van de A volgens mij, met ja. het slechte compromis. Waarom ja. niet helder beginnen? Slechte compromissen kun je altijd nog sluiten. Ja. Nou ja, oké. Okay. Het is in ieder geval wat het voorstel van mevrouw Dupuis betreft. Daarvoor nee, is, dat is nog weet. geen nou, Het is uh, geen voorstel nee, meer. Nee, nee, het, is ge, het, is afgeblazen. het is al afgeblazen. Ja. Het is al afgeblazen. Ja. Het is al ja. Mevrouw de Hars, toch even van u, u. U noemt zelf hè, de, de, ook bij de Partij van de Arbeid. Dat, dat suggereert u ook met nadruk. En het lijkt me ook terecht dat er voldoende. Uh, kwaliteit bij die beide partijen is die nu aan tafel zitten. Uh, maar er is inderdaad wel een crisissituatie. De problemen zijn grote, belangrijke beslissingen moeten genomen worden. En in een van de kranten vandaag, ik geloof in de NRC, lees ik bij Mark Chavan. daar moeten uh, krachtige, uh, stevige ministers worden benoemd. De Partij van de Arbeid heeft een krachtige, stevige vicepremier zo voor het grijpen, <lacht> zou ik bijna zeggen. Nou, ik kan me niet voorstellen dat, dat de oproep van Mark Chavan. dat hij niet ook twee jaar geleden en vier jaar geleden dus is... en acht jaar geleden is gedaan. Okay, niks Natuurlijk moeten er, dus... er altijd krachtige ministers komen. Er zal niemand zeggen dat er slabianen ze moeten komen als nee. ministers. Dus uh, erg nieuw uh, vind ik dat niet. En nogmaals, ik denk dat er, dat er, ja. dat er hele, hele goede mensen te vinden zijn ja, en ook als visum. Ja, u snapt, de aanloop van mijn vraag is uiteindelijk te komen tot een aantal namen, hè? Ja, nou ik vind. Ik, daar kunnen we het komende half uur aan besteden. Dat wou ik niet doen. Dat wou je gelukkig niet maar doen. U kan de tijd ook beperken wat dit betreft. Ja, kijk, je moet, ik vind, je moet alles in volgorde doen. Er wordt nu, uh, we hebben een verkenner gehad, uh, die heeft op basis van de gesprekken heeft hij gezegd uh, uh, VVD en Partij van de Arbeid. Uh, het ligt het meest voor de hand. Dat die samen gaan kijken of ze tot een regering kunnen komen. De kwalificatie die Ronald van Raak daar aangeeft, die deel ik natuurlijk niet. Het is de meest voor de hand liggende. Het zijn twee grootste partijen die met elkaar gaan spreken. Laten we eerst dat resultaat afwachten. En pas als we weten of dat lukt, uh, wordt er gekeken van hoe je dan de bemensing ja. regelt. Ja, dat te gewoon... meer daar paars één ja. natuurlijk een groot succes was. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, dat begrijp ik als je dat zegt. Daar maar zijn de meningen over verdeeld. Ik, ik vond ja. dat een totale opluchting. Ja, maar je moet ook beseffen, volgens mij nu, dat in deze campagne er wel sprake is geweest van polarisatie. Daar hebben heel veel mensen hebben VVD gestemd... omdat ze links niet aan de macht wilden hebben. En heel veel mensen hebben PvdA gestemd... omdat ze toch een ander soort beleid wilden... en Rutte niet in dat torentje wilde. En daarom vind ik het zo opmerkelijk... dat juist deze combinatie het begin is. Kijk, als rechts is mislukt, centrum rechts is mislukt... als centrum links is mislukt, ja. als een andere constructie is mislukt... dan kan deze constructie best dus in het vizier komen. Maar om hiermee te beginnen... dat vind ik vooral vanuit de perspectief van de PvdA... vind ik echt eigenlijk bijna Kijk, ik ik ben, ja, ik Kijk, van, eigenlijk. van Ronald van Raak heeft het voor de Partij van hoezien de Arbeid... dus ik voel me uiteraard aangesproken. En ik probeer zijn redenering te volgen... maar dat lukt me toch niet helemaal. Want als je zou beginnen met of centrum rechts... of centrum links, dat zou dat betekenen... dat de kiezers op de tweede grote partij... dus Precies. of VVD of de, Partij van de, de Arbeid... die zouden uitziet. denken, ja, wat gebeurt hier nou? Wij willen toch ook in die gesprekken over een nieuwe regering vertegenwoordigd zijn. Dus ik kan me niet voorstellen... laten we dit gedachte-experiment eens dus doen. Stel dat nou de SP de tweede grote partij was... en dan zou er gekeken worden naar een coalitie zonder die tweede grote partij. Nou, dan stonden jullie echt overal te schreeuwen... dit is onterecht, dit is onterecht. Dus nogmaals, ik vind het zeer voor de hand liggend... dat de grootste en de ene grootste partij die samen meer uit kunnen vormen... dat die beginnen om te bezien of ze tot een gegeven Nog heel even naar u toegerekend, ja? meneer Van Raak. Want uh, u zegt waarom niet ook een linkse uh, uh, combinatie te bekijken. Hè? Hoe komt het eigenlijk dat die samenwerking op links zo slecht lukt? Want het lijkt erop dat Diederik Samsom zich eigenlijk... zonder problemen van de linkse vrienden heeft afgewend. Ja, er is altijd... Sinds ik in de politiek zit, uh, een groot onderscheid tussen samenwerking op rechts en samenwerking op links. Op rechts wordt vrij zakelijk samengewerkt. Dat zagen we ook in het vorige kabinet. Daar werden allerlei zijwieltjes, gedoorconstructies bedacht om toch maar dat rechtse belang te dienen. Ja, Waarom doet links dat dan Bij links lukt dat niet. Uh, ik heb voor de verkiezingen voorspeld, als de SP de grootste is, dan is samenwerking met de PvdA vrij gemakkelijk. Maar ik heb voorspeld, op het moment dat de PvdA groter is, dan zal die samenwerking weer eindigen. En ik ben ook wel geschrokken in de mate waarin dat is gebeurd... Uh, ik vind het heel raar dat links, PvdA en SP niet zeker in het begin van de formatie samen optrekken, omdat we dan een veel groter blok hebben. En dat zou ook voor de Partij van de Arbeid, zeg ik maar, veel handiger zijn. In, ja. de, in de onderhandelingen. Maar dat, dat, maar punt, dat, is, gebeurt niet. dat punt is gewoon dodeenvoudig voorbij nu, wat u nu zegt. Ja, maar dat is, is, dat is voorbij ja, laten jullie zijn ideologisch. Jullie zijn te gewoonte-ideologisch. Gewoonte gewoonte en daarom uh, houden jullie vast aan bepaalde punten. Terwijl, uh, ja, ik, liberalen, ik heb het niet over rechts... want ik vind liberaal zijn niet rechts. Liberalen zijn toch relaxter. En uh, er is ook wel eens tegen mij gezegd... Ja, waarom gaat de VVW in de ene combinatie nou die kant op... en de andere combinatie de andere kant? En dat is natuurlijk volstrekt logisch omdat je altijd met anderen moet regeren in dit land. Ja. En ik vind, dan hoor je ook een mate van soepelheid te hebben... zonder natuurlijk je eigen principes op te geven... maar je hoort water in de wijn te kunnen doen. En als ja, je van tevoren aangeeft dat je dat niet wil of niet durft... ja, dan, dan ligt je daar Maar ideologisch zijn de verschillen op links veel kleiner dan op rechts. Dat is het interessante. Ik heb dat ook in 2005, vraag. heb ik nog met Diederik Samson... in een ander Nederland gezeten... waarin we die linkse samenwerking hebben verkend. Ik moet ook zeggen... In de Tweede Kamer, zeker met Diederik Samson, ging die samenwerking erg goed. En we zijn ook naar elkaar toegegroeid de afgelopen mm -hmm. jaren op inhoud. Ik zag ook veel van de analyses van de SP nu ook gedeeld worden door de Partij van de Arbeid. Voorstellen, analyses. Dat was ooit, Nooit in de geschiedenis was die combinatie zo ideaal geweest. Nog nooit hadden we elkaar zo kunnen versterken. Mm -hmm. En dat dat niet is gebeurd, vind ik jammer, omdat links hier een kans heeft laten liggen om gezamenlijk de motor te vormen... van een centrum, linkse regering, Mevrouw... of misschien zelfs met de VVD... maar dan in ieder geval sterker te staan ja. samen. Mevrouw Horst, u lijkt het bijna te bevestigen. U knikt. Nee, ik lijk het helemaal niet te bevestigen. Maar je Kijk, wel. Ik begrijp het, Ik begrijp wel dat, dat Ronald Verhaak dat bekijkt vanuit, vanuit zijn partij, vanuit de SP. Maar als je het nou even iets breder bekijkt... dan moet je constateren dat die combinatie waar hij op duidt... dus SP en Partij van de Arbeid... dat dat dus niet de steun had van andere partijen die je nodig hebt. Kijk, de werkelijkheid is dat SP ja. en Partij van de Arbeid hebben geen meerderheid hebben. Dus je hebt altijd andere partijen nodig. Nou, dan, ja, maar dan, dan heb je VVD, het CDA, bijvoorbeeld het CDA. Het CDA ook geen meerderheid. Dan heb je het CDA bijvoorbeeld nodig. Nou, het CDA wilde dat niet in die combinatie, hebben ze aan de verkenner aangegeven. D66 wilde dat eerst de VVD en de Partij van de Arbeid met elkaar zouden gaan spreken. Nou, dat is ook helder als het nu gebeurt. En de VVD wilde niet in een combinatie waar en de Partij van de Arbeid en de SP ja, in zou zitten. Dus ja. als je dat nou allemaal bij elkaar optelt en je zet er een streep onder... Mm. dan kan je niet tot een andere conclusie... Maar dat conclusie. zijn allemaal opmerkingen voor mm. onderhandelingen. Dat is niet... allemaal, als je samen optrekt heb je een andere strategische positie. Dan ben je gewoon veel sterker. En pas na onderhandelingen moet blijken of iets wel of niet kan... dat partijen van tevoren zeggen dat ze willen. Ja, de VVD en de PvdA zeiden voor de verkiezingen ook... dat ze absoluut niet met elkaar konden regeren... en dat de ene nog een grotere ramp was dan de andere. Maar dat, maar eerst... dat is allemaal retoriek vooraf in de onderhandelingen. Het zou goed zijn... als links meer gezamenlijk de onderhandelingen in was gegaan. Ja. En dat had er ook lang goed naar uitgezien. Maar het lijkt nou, wel dat, of je de PvdA dat, niet vertrouwt... om dat linkse beeld vast te houden. Ik zou denken dat PvdA... Uh, bij, bij de, de alle verkiezingsdebatten... duidelijk zichzelf heeft gepositioneerd... als een linkse partij. Nou, dat is uh, voor het Liberalen helemaal niet dramatisch. Want ook in het liberalisme zit, zit absoluut... heel socialistische trekker, vind nou, ik vaak. Ja, vind ik wel. Wij zijn toch veel dan de meeste mensen denken iedereen roept wij zijn altijd voor de rijken dat is niet zo maar dat is Mark echt Rutte lachelijk. heeft natuurlijk in de hele campagne wel enorm gewaarschuwd voor het socialisme ja, maar ja dan maar waarom heeft Mark Rutte ook de samenwerking van SP en P van de A met de VVD uitgesloten omdat hij ook ziet dat dat voor hem ongunstig is maar, en dat was, maar was maar een dat is toch had... logisch? ja maar dat had natuurlijk een reden voor de Partij van de Arbeid moeten zijn om te zeggen me, ja. dat gaan we zo niet doen u voelt zich in de steek gelaten nee ik heb ook en dat zit in mijn partij ook diep. Uh, niet alleen het partijbelang, maar ook het belang voor een ander beleid. En wij zien dat, dat, dat we daarvoor samen zullen moeten werken. En zolang de PvdA en de SP niet samenwerken... is dat ideaal, is dat linkse alternatief, nooit mogelijk. Ja, en toch? nu hadden we die mogelijkheid. En ik vind het jammer dat we die hebben laten schieten. Maar de kiezer maar, wil het niet. Nou, dat het. niet alleen de kiezer wil het niet. Maar wat Van Raak in feite voorstelt dat is dat <coughs> wat partijen tegen de Verkenner hebben gezegd... dat dat dan terzijde zou zijn geschoven. Zo van, we hebben niks mee te maken wat de CDA zegt, wat D66 zegt... wat VVD zegt, wij gaan gewoon als Partij van de Arbeid en de SP door. Nou, dat had ik een rare constructie gevonden. Dit is de meest logische. <coughs> Sorry. En laten we dan eerst even kijken wat daar het resultaat van is. En als ja, het ja. VVD en Partij van de Arbeid een mooi programma kunnen maken... dan snappen zij ook heel goed... En zo ken ik Samson ook. Snappen zij heel goed dat ze ook andere partijen daarbij nodig hebben. En dan zal die binding tussen SP en Partij van de Arbeid... in ideologisch opzicht, die er absoluut is. Ja. Ik bedoel, ik ben burgemeester geweest van een college in Nijmegen... waar SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks in zat. Dus ik weet wat het is, een linkse en uh, coalitie. Had. Een linkse coalitie. Ja. Ja. Dan zullen dat soort voorstellen ook absoluut naar ja. voren komen en zal er ook steun komen van de SP. Ja, meneer Van Raak, is dat eigenlijk nog wel mogelijk? Want Margriet vroeg het net even. U voelt zich eigenlijk verlaten en u praatte er een beetje omheen. U glimlacht nu. Eigenlijk is het ja, hè? Nee, het is gewoon wat is handig voor een linkse politiek. Ja, nou ja, en goed, als je het, zo dicht bij elkaar okay, staat nee, als maar, zo dicht naar elkaar bent... Mens, heeft dat een logica. Het was gewoon een mensenvraag. Hè? Voelt ja. ze zich verlaten? Nee, zo zitten we niet in elkaar. Okay, bedoel, we gaan we, gewoon doen wat, ik vroeg we, het aan wat we moeten doen. Maar goed, um, het, het punt... Ik ga je niet de therapeut spelen, maar uh, ik denk dat daar oh, maar, meer tijd ja, in gaat ja, spelen. Maar, ja. maar mevrouw de Horst maakte wel de opmerking van... ja, maar ik heb toch ervaring dat wij later toch wel weer met elkaar... eventueel hè, en samen dingen in de Kamer kunnen bespreken enzovoort... Toch proef ik uh, bij u een beetje dat de aanval nu toch wel op de Partij van de Arbeid bij de SP uh, uh, ligt. Nee, maar het is gewoon, je laat een historisch moment voorbij gaan. Dat is jammer. Je ziet dat als we het over blokvorming hebben, zie je dat we mensen een keuze hebben gemaakt over links of over rechts, liberaal of sociaal. Dan zie je dat bijvoorbeeld VVD en CDA ongeveer 55 zetels hebben. Dan zie je dat PvdA en SP ongeveer 55 zetels hebben. En dan begin je ja. in het midden. M in het compromis. Dat is gewoon, ja, dat is een strategische overweging die je kunt maken als P van de A, maar dat is niet, volgens mij, vanuit linksperspectief niet de meest logische. Ja, is, en ook voor niet. de linkse dit, is, is niet. Dit, is, dit is nu zeg maar voor dit moment een gelopen race. Er wordt nu onderhandeld ja. tussen VVD en, en Partij van de af. Arbeid. U gaat dat gewoon ja. rustig af. Maar dat is wel een, een nieuwe werkelijkheid waar we natuurlijk mee te maken hebben ook een nieuwe politieke werkelijkheid dat er wordt gesproken over uitruil van onderwerpen in plaats ja. van het van compromis te volderen. zoeken. Ja. Ja. Ja. Wij zijn natuurlijk ja. als Nederland heel gewend aan het compromis. We zijn ja. het hebben het bijna uitgevonden, het polderen. Ja. Is dit nu een totaal andere benadering van de politiek? Nee, dat u? vind ik niet. Maar ik vind het, het kan wel duidelijker worden hierdoor. En je kunt ook beter uitlijnen wat is uh, de wens van de ene uh, partij... en wat is de wens van de andere partij. En kun je beide uh, tegelijk, kun je die honoreren? En dat is inderdaad een andere vraagstelling. Dan gaan we er een, een, een potje van maken. Een, een soepje in een, een de, soepje, de soepje, het soepje deze week. Ik vind soepje. het wel interessant. Interessant. En uh, je dat moet alle cool. twee toegeven. En ja, dat, dat zijn we gewend in ja, maar, Nederland. Maar dit is een betere manier, vind ik, van toegeven... Ja. dan weer alles te mixen en met een, een maf midden de uit te komen. Ja, maar dan ben ik toch wel benieuwd naar de onderwerpen die dan uitgeruild worden. Want dat, worden dan toch, dat, dat moet een soort van gelijke grootte hebben, neem ik aan. Ja, als het om het geld gaat natuurlijk. Ja. Als het om het geld gaat. Ja. Alleen dat? Of bedoel ja. is bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking wat de VVD niet per se hoeft is dat uit te ruilen tegen bijvoorbeeld de uh, BTW BTW of, maar nou ja dat. waarom niet maar kijk gaat er een heel zijn natuurlijk op... Ja, het gaat kijk primair is toch politiek het herverdelen van geld laten we wel wezen en hoe je dat doet daar zijn vele mogelijkheden voor en dat doet een linkse partij anders dan een liberale partij, maar ik vind het wel denkbaar dat je zegt nou oké, okay, dat kunnen wij wel accepteren. Dat je ja. dat zegt tegen elkaar en dan, dan neem ik dat. Maar kom het stel over nou, het geld. Ja, maar stel ik. nou bijvoorbeeld de postgezondheidszorg tegenover de postveiligheid. Dat zijn Twee posten waar wel politiek gezien wat over te vertellen valt, mevrouw Ter Horst. Oh, absoluut. Waar Alleen zou dan ik... voor uw partij de nadruk liggen? Ja, maar kijk, ik vind dus niet, uh, dank voor de uitnodiging hier, dat we hier moeten gaan zitten formeren en dat we hier die uitruil moeten doen. Je moet dat in zijn totaliteit bekijken. Daarom zitten nu ook zes mensen aan tafel om dat te doen. En dat is, ik ben er groot voorstander van dat je probeert om brokjes tegen elkaar uit te ruilen. Dus je zegt... Want voor de ene partij is dit zo belangrijk dat zij op dat punt uh, hun zin krijgen... en voor de andere partij is iets anders zo belangrijk dat zij hun zin krijgen. Dat vind ik een goede keuze in plaats van dat gepolder en tot compromissen te komen. Ja. Merkt u het wel echt als een, echt een, een, een, een verandering, ja. echt ja. een wijziging in het politiek? Nou ja, kijk, ja, Ik kan het aardig vergelijken met het kabinet, uh, Balken en de, en de Vier... En ik mag ook hopen dat uh, het kabinet wat er nu komt, hoe samengesteld ook... dat dat kabinet een minister-president heeft die boven de partijen staat... Die zich realiseert dat er niet alleen maar ministers van zijn partij in zitten, maar ook ministers van andere partijen. Want dat was zo bij Balkende? Absoluut. Maar niet bij Rutte? 1. Absoluut. Nee, maar ik, ik heb nooit in nee. Rutte 1 gezeten. Dus nee. ik heb het over Balkende. U recenseert hier. even oud-premier Balkende? Nou ja, dat, dat mag best gezegd worden, omdat het namelijk ontzettend belangrijk is dat de minister-president ook de minister-president is voor ministers die niet uit zijn eigen partij komen. Hij was te veel Wat... CDA-premier. Nou ja, dat zou, je kunnen zeggen, dat zou je kunnen zeggen. Wat verder van groot belang is, is dat ook de ministers in het kabinet elkaar iets gunnen. Ja. En dat er ook helder is hoe. Ja, misschien wordt dit een beetje tegen hoe de doorzettingsmacht geregeld is. Je kunt dus, als er een onderwerp is wat meerdere departementen overstijgt. dan kan je dus eindeloos palaveren over hoe het besluit moet worden genomen. Terwijl als je van tevoren met elkaar afspreekt: die minister is daarin leidend en die kan het besluit nemen, en dan gaat het honderd keer sneller. Ja, maar u, u recenseert dus inderdaad wel oud-premier Balkan in een CDA. Uh, Partij van de Arbeid en ChristenUnie kabinet. Maar dat deed u natuurlijk als Partij van de Arbeid ook al mee. U zat ook over allerlei kleine dingen gehad. Ja, nou, te discussiëren. maar je, kijk, ik, kwam, ik, ik, ik wil dat best zeggen. Ik kwam uit een. Uh, ik was een burgemeester van Nijmegen geweest. Hè, in een constellatie die ik net heb genoemd. En we hadden daar een collegiaal bestuur, overigens net als in Amsterdam. En dat betekent dus dat je gezamenlijk problemen oplost. En ik vind dus. En dat, dat is niet mijn ervaring geweest. Ik vind dat een kabinet er ook zit om in collegialiteit de problemen in Nederland op te lossen. Maar, en ik hoop dat er zo'n kabinet komt. Ook dat is een beetje out of the box denken, wat u nou zegt. Nou, ik mag toch hopen van niet. Nou, hey, Dat ik, was uh... meer dat dat kabinet waar mevrouw de Horst in zat, dat juist niet deed. Daar heb ik mij ook vanuit de oppositie hoogelijk over verbaasd. Ik ben ook tegen de soep. Ik ben beter Ik ben tegen het uit, Beter niet overal een slap compromis van maken. Dan kun je beter uitruilen. Maar dan zie je hier wel weer meteen het probleem. Want zeker in tijd van crisis hebben we een kabinet nodig. Met een gemeenschappelijke visie. Een visie op de samenleving. Een visie op de economie. En door dat uitruilen. Ruil je ook die visie weer een beetje uit. En dan zitten de soepen wel in de, in eigenlijk de opvattingen van de van de regering, dan heb je niet nog een heldere regering. Je kan wel zeggen, nou, de zorg doen we dan de PvdA... of juist de VVD. Maar dan nog in de koers van de regering... zal dat een wobbelkoers worden. Ronald, jij kent ook je teksten. Uh, Marx heeft gezegd... Uh, het socialisme is nodig om het liberalisme uiteindelijk uh, uit te dragen. Nou, als we daar nou aan denken... Waarvoor nog hartelijk dan, dank. Ja, ja, nog steeds, nee, socialisme is voor een vervolmaking voor me... van het liberalisme. Ja, ja, dat was het. Dat, was het. dat was het. zegt, dat zegt Ronald. Dat zegt Ronald. <laughs> maar ik luister nog even naar de oude guru. Oh, ja, Even terug naar ja, en, en Ik moet zeggen, dat, uh, we, het is niet zo dat het liberalisme asociaal is. Dus je moet eruit kunnen komen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ik heb net weer eens wat oude liberale teksten zitten lezen als John Stuart en die zegt dan, waarom is het individu nou zo belangrijk? Waar moet hij een beetje kunnen denken en een beetje kunnen bewegen? Om de samenleving beter te maken? Nou, dat is toch een prachtig antwoord. Ook op jullie idealen. Maar Stel nou bijvoorbeeld de marktwerking in de zorg: dat er iets wat veel linkse kiezers aan het die hart staat. Dat staat niet eens. Kom nou, op. Kun je zeg. Nagaan, zo zijn de verschillen tussen links en rechts. <laughs> dat het een wat voor de ene centraal is wat voor de andere niet bestaat. Maar stel dat nou de, de, VV, de PvdA zegt van nou, op sociale zaken, ontslagrecht en zo, WSW halen we dingen binnen, dan laten we die. die die zorg aan de VVD. Dan gaan we dat toch uh, verder, verder vermarkten. Ja, dan, dan? Zullen dus, dan krijg je ja, dus een dan? wobbelregering... omdat kiezers dat niet meer zullen snappen. Ja, want dat is, dat is natuurlijk wel een, een punt van mevrouw Thorst. U, u zei net, van, we zitten hier natuurlijk niet te formeren. Nee. Maar we proberen wel boven tafel te krijgen... hoe de kiezer moet begrijpen wat er nu in Den ja. Haag ja. gebeurt. Nou we... En dat ruilen kan inderdaad wat... Uh, uh, uh, Ronald van Raak een beetje aangeeft. Op een gegeven moment ook wel conflicterend zijn... met wat je de kiezer hebt beloofd. Dat denk ik niet. Want weet je wat ontzettend zou helpen? Uh, Ronald die die geeft nu het voorbeeld van de marktwerking in de zorg. Nou vraagt tien mensen... Ja. wat de marktwerking in de zorg is. En u krijgt tien verschillende antwoorden. Ja, ja. En wat uh, het gezelschap wat nu zit te formeren zou moeten doen... dat is nou eens even proberen uit te zoeken... waar hebben we het nou eigenlijk over? En ik ben er zeker van dat als je dat doet... dus als je nou bedenkt... wat is nou eigenlijk privatisering in de zorg? Of of Marktwerking. Als je probeert uit te zoeken wat dat betekent... dat je dan ook veel beter beslissingen kan nemen waar je je beide in kunt vinden... en die de burger dus ook snapt. Dan heb je ja. het over definiëring, maar ja. meer dan dat. Dan heb je het denk ik ook over het maatschappelijk middenveld daarbij betrekken... Nou, absoluut, dat moet natuurlijk... En we weten, we sowieso. willen toch allemaal we goede het zorg. Het het verkopen van het beleid, eerlijk gezegd. Maar Ronald, klinkt van, het klinkt hoe dan? gaan we het verkopen nee. dat de mensen er nog in trappen? Nee, klinkt dit toch nee. Een beetje... nee, waar het om gaat is dat we... We houden elkaar zo bezig met bepaalde begrippen. Ik zit in de Eerste Kamer in de onderzoekcommissie... naar 30 jaar verzelfstandiging en ja. privatisering. We hebben vijf pagina's nodig om de begrippen waar we het nu ja, over hebben... Te, uit, te ja. uit te leggen. Ja. Ja. En elke keer als ik weer lees marktwerking in de zorg... ik denk, waar gaat het nou eigenlijk precies om? Nou, als je erin slaagt om dat om de problemen die er zijn, om die goed te definiëren... Mee en daar een keuze in te maken. Ja, maar dat is, ook ten is wel opmerkelijk, van burger. omdat dat jarenlang beleid is geweest... en dat er nu gezocht wordt naar een definitie, nee, dat vind ik wel weer heel interessant. Maar oké, okay, dat is meer Helein iets voor commissie van mevrouw de nee, ja, Ik wil, ik ik wil de aan Ronald de, de, de vr. vraag voorleggen of hij het er dan mee eens is... dat iemand die een modaal inkomen verdient, dat is 33.000 euro bruto per jaar... dat hij nu op dit moment 7000 aan de gezondheidszorg spendeert zonder dat hij het zelf ziet overigens, want de meeste dingen worden ingehouden... of van de werkgever of door de werkgever voor de staat. Dat is toch iets waar we van af moeten. Ja, maar dat kan de... jij ook niet Nee, willen. maar de kosten van de zorg zijn juist door de vermarkting... door de nee, bureaucratisering, dat... door de schaalvergroting, ja, nou, daar... door de verspilling... zijn die juist zo duur geworden. Ja. Dat is niet omdat we meer ziek zijn geworden... Maar omdat er veel te veel behandeld wordt. Omdat als een arts extra behandelingen doet, die meer geld krijgt. Ja, dat dat is het ook. wezen van die marktwerking. Maar, en die hoort dus niet op die zorg thuis. Maar dan kunnen we er toch uitkomen. Als we uiteindelijk zeggen, er wordt te veel behandeld. Daar ben ik het helemaal mee eens overigens. En ik kan het nog staven ook. Maar dan kun je er toch uitkomen. Als je zegt, daar moet een aantal dingen gebeuren. En, en nou, of het dan marktwerking gaat, heet. Ik zou ook nog andere termen kunnen bedenken. Maar er moet wel orde op zaken komen. En ja. dat vinden we allemaal. Ja. Maar het beestje een andere maar, naam geven, dat is denk ik niet vervoerde dat voor in die orde. Maar goed... Uh, we, we, VVD-SP-coalitie, dat zien we hier ook aan tafel. Dat uh, komt er nooit. niet uh, van voorlopig. Maar mevrouw de Horst, toch even ook naar die kiezers toe. Heel duidelijk heeft de Partij van Arbeid bijvoorbeeld gezegd... die hypotheekrenteaftrek, dat is echt, uh, daar, daar moeten we echt iets aan doen. Dat wordt al jaren gezegd. En uh, de VVD zegt ook echt al jaren wat er ook gebeurt... die hypotheekrenteaftrek blijft ja. bestaan. Hoe kan je daar dan in gaan uitruilen? Nou ja, misschien mag ik wel zeggen dat ik meer consistentie zie... in het Partij van Arbeid standpunt dan in dat van de VVD. Gelukkig maar. Want de VVD is al aan het schrijven. Ik kan schrijven me herinneren dat, dat, dat Bos daar jaren geleden mee begon. En dat werd hem niet in dank afgenomen. En uiteindelijk moeten we nu constateren dat we die kant op gaan. Er is al het nodige aan aangepast. Uh, ik kan me ook herinneren dat de VVD uh, zei... Uh, dat er niet aan de hypotheekrente ja. getornd mocht worden... omdat dat onrust gaf... Op de uh, woningmarkt, terwijl de woningmarkt compleet op slot zat. Nou, wat dat betreft heeft de VVD al een stapje de goede richting, in mijn oordeel, gemaakt. Dus mijn verwachting is dat op dat punt absoluut een oplossing. En dat is een en, kwestie van ook. taal, waarschijnlijk, hoe je dat uitlegt. Nou, een kwestie van taal. Het is vooral een kwestie van lu goed, ook goed luisteren naar de adviezen die er van de verschillende kanten gekomen zijn over de hypotheekrenteaftrek. En afzien, proberen af te zien van standpunten die je in het verleden hebt ingenomen. De adviezen die van verschillende kanten komen, een van die adviezen kwam bijvoorbeeld van die. Die grote groep Wonen 4.0, ja. waarin de huizenbezitters, de huren, uh, ja. de, de huurders, wie uh, zaten er allemaal nog meer in, de woningcorporaties, die hele groep, die had het bij elkaar uitgedacht en die kwamen met een ja. kant-en-klaar plan. Ja. Vanuit ja. het maatschap ja. maatschappelijk ja. middenveld komt er dan zo'n plan. Zou dat nou goed zijn om dit in die onderhandelingen te betrekken? Nou, mevrouw dat, de zou best kunnen. dat zou best kunnen. Ik denk dat je daar. Als politieke partij in ieder geval heel goed naar moet kijken. Ja, maar het dit betekent dit... ook wel het huursubsidiesysteem helemaal op ja, de In, in dat plan wat zij zet, aan, ja. waar zij mee aankwamen was dat allemaal wat met elkaar allemaal verrekend. verrekend ja. En al die partijen waren het met elkaar eens. En zo zou nou ja, het een oplossing kunnen Als je een coherent systeem bieden. kunt vinden, denk ik dat niemand dat kan weigeren. Ik vind het een, echt een prachtig ja. voorbeeld dat je dat zou moeten doen. Ja, Juist kan. om in dat Wonen 4.0 echt alle organisaties die ik noemde... die ook in het verleden verschillende opvattingen hadden, verenigd zijn. En de de, uh, huidige demissionaire minister van Binnenlandse Zaken die over wonen gaat. Zij heeft ook gezegd ja. dat ze het uh, absoluut een uh, voorstel vindt om in beschouwing te nemen. Dus ik ja. hoop ook dat de onderhandelaars en, dat dit Dit is dan misschien ook al zo'n plan waarin er al een enorme uitruil is geweest. van Jij krijgt dan als de ene partij krijg je een beetje dit jij krijgt dan ja, een nou beetje ja, dat. Al Zou al... een voorbeeld ja, kunnen zijn? Ja, voor ja. Absoluut. Ik, weet, ik, ken het, uh, ik, ik ben wo woordvoerder wonen voor mijn partij in de Eerste Kamer. Dus ik ken het voorstel. En je ziet dus ook dat alle partijen die hebben een een veer moeten laten. Maar ze hebben ook dingen binnengehaald die zij van belang vinden. En daardoor is er een mooi ze ontstaan. Ja. Zou u, mevrouw Dupie, en Nou, laat ik het maar heel clichématig, een stokpaardje kunnen noemen van de VVD. waarbij u zegt. Nou, dat, daar zouden we ook niet meer zo aan vast moeten houden. En dat zouden we eens uit moeten ruilen. om niet steeds in die oude patronen terug te geraken. We hebben het al even over uw Nou Ja, dit hebben we maar... net besproken. En en daar bent u ook voor. He, ja, ik, ik vind als het zoiets uit de samenleving omhoog komt. dan moet je wel heel heel halsstarrig zijn om daar niet goed naar te luisteren. Want tot nu toe leek dat een ja. beetje halsstarrig van de VVD. Ik nou ja, kijk, uh, ja, ik begrijp het wel waarom het zo gaat... als het uh, gegaan is natuurlijk, laat ik dat zeggen. Er is eigenlijk in mijn ogen uh, ja, niets wat... Totaal zou moeten veranderen. Ik bedoel, op, als het nou gaat om de, he, de versoepeling van de arbeidsmarkt, dat is natuurlijk echt een heel belangrijk punt, ook voor de economie. Dan ja, je kunt, daar zou je nou misschien wel tussenoplossingen kunnen kiezen. Je zou. Als het, ik vind die gezondheidszorg, dat vind ik echt uh, ook economisch gezien, nog echt een van de grootste punten. En ik ben er bijna zeker van dat daar met de PvdA uit te komen is. Want die hebben toch ook regelmatig gezegd: het wordt te duur, het kan zo niet doorgaan. Er is natuurlijk geen marktwerking zolang. Zo de, de burger zelf niet ziet wat hij betaalt. Ja. Hij he, ziet het niet eens. Dat vind ik zo paternalistisch. Ja. Onbegrijpelijk dat de kostenverzekeraars dat doen. He, als je, je kunt op een heleboel dingen. Er is heel veel onderzoek naar wat je kunt doen. om zonder de, de zorg werkelijk in te korten voor de mensen. toch helder te maken wat het kost. en de, de zorgvraag terug te dringen. Dus daar is veel te doen. Ja, en u en denkt dat, dus dat ook... zou wij wel willen volhouden. Want het is gewoon economisch ja. waanzinnig. als je een kwart van je inkomen aan de gezondheidszorg. Ja, dat over de zorg. De, toch nog heel even terug naar die hypotheekrenteaftrek. Want ik hoorde u net zeggen, van, nou, daar moeten we ook wel uitzien te komen. Er stond gisteren een bericht in het Financiële Dagblad... dat ongeveer, ik geloof, 73 procent van de VVD-stemmers... juist op Mark Rutte heeft gestemd. Omdat ze ervan uitgaan dat er dan niks gebeurt aan de hypotheekrenteaftrek. Ja, nou ja, dat is ook weer iets waar je in niet moet houden. Dan Ja, dat, dat, dat is mijn probleem niet, dat is gezegd. Maar. Nee, want dat is wel een organiseren nee, is... van teleurstelling. Hè? Ja. Kijk, het gaat mij niet om dat deze partijen het willen proberen. Het gaat er mij om dat je niet eerst kijkt of een van de twee keuzes die mensen ja. hebben gemaakt, linksom of rechtsom, dat je dat niet eerst probeert. Want hier met deze kijk dat deze twee dames eruit komen, dat de bestuurders eruit komen, dat wil ik allemaal nog best geloven. Maar die kiezers hebben daar niet voor gekozen. En daarmee organiseer je toch teleurstelling. En het vertrouwen in het politiek is onderbroken. Ja, zo groot. Dat, dat is toch wel uh, bijna richting het einde van deze uitzending een relevante vraag. De kiezer ja, maar, ja. heeft gepleit uh, ja, maar heeft kijk, op de PVD. De doet, vraag doet net. Alsof er geen VVD-kiezers zijn. Want <coughs> als je het kabinet zou vormen wat hij voorstelt, ja. dan staat de VVD buitenspel. Dus dat betekent ja. dat we een paar miljoen, twee miljoen, iets meer dan twee miljoen kiezers staan uh, buiten spel. Dan ja. heb en je het dus, dus, dus nogmaals: Van, van Raak kijkt het helemaal alleen maar vanuit het SP-partijbelang. Ik, nee, nee, ik vind dat nee, je het breder moet niets. bekijken. Je moet het bekijken vanuit de kiezer. En dan is het volstrekt voor de hand liggend dat de twee grote partijen. en die hebben de meeste stemmen met z'n tweeën vergaard dat je dan eerst kijkt of die twee partijen met elkaar en dat, kunnen. En dat betekent dan ook bijvoorbeeld, hè, ik herinner me uit de campagne... bijvoorbeeld de uh, kwestie ontslagrecht, en trouwens ook in de vorige kabinet... wat er bijna op dreigde uh, te vallen. Um, uh, dat zoiets als dat ontslagrecht waar niet aan gesleuteld mag worden... daar moet ook de Partij van de Arbeid van zeggen... ga daar nou wat soepeler mee om. Bedoelt u dat ook? Ja, ik begrijp dat u mij dat soort uitspraken ja. wil laten doen. Ja, dat het zal is ook ik... een beetje raar dat ik het moet zeggen. Nee, nee, helemaal niet. Want dat, dat is nou juist wat die, die zes mannen, moet ik uh, helaas zeggen... Ja. rond het Tafel oh ja, dat was ook nog even één punt. Maar het is absoluut een punt wat daar aan de orde zal komen. Ja, maar is dat een uitruilbaar onderwerp? Uh, dat weet ik niet. Ik, het ene wat ik nee, zeg dat wat is... vindt u? Ik weet zeker dat dat onderwerp daar aan de orde zal komen. Nee, maar komen. wat vindt u? Wat, want wij u bepleit uitruilen, ja, maar, dus dan kan dit ook uitgeruild worden. Ik kan worden. dat niet overzien, omdat je dat moet vergelijken... met alle andere onderwerpen die daar ter dragen liggen. Ja, tafel dan moet je liggen. het hele Dus het is echt niet aan mij om daar nu een uitspraak over te doen. Maar vindt u wel dat er uiteindelijk, als er dan een akkoord ligt... zou u dan vinden dat dat inzichtelijk gemaakt moet worden? Wij hebben dit uitgeruild tegen dat? Want dat zou maar misschien de, de openheid tegen, wel eh, Ik denk Kijk, kan. als er een, een akkoord ligt, kan natuurlijk iedereen zien... Ja, je haalt is, de verkiezingsprogramma's van VVD en Partij van de Arbeid erbij. Ja, Hoe maar die goed, dat is, een, dat is een enorme puzzel. Zijn. We zitten nu in een nieuwe politieke werkelijkheid, hebben we net gezegd. Er wordt op een andere manier geformeerd. Je zou ook kunnen zeggen dat je dat open zou moeten laten zijn... en zou moeten erkennen, nou, wij hebben dit binnengehaald... maar we hebben daarvoor maar, die firma. Ik moeten heb laten. zoveel vertrouwen in journalisten... dat ja, zij met dat akkoord dat in de hand... dat ja, dat van journalisten moet komen. Absoluut, je zou ook kunnen, kunnen, kunnen zeggen, in de nieuwe ook, bestuurlijke openheid... hoort dat zou je zelf moeten doen. Want mevrouw Dupuy geeft een mooi voorbeeld... van laat mensen eens weten hoeveel ze moeten betalen voor de zorg... dan komt er marktwerking. Vanuit, als het goed is, PvdA-SP perspectief... is dat vrij subversief. Omdat je dan voortdurend zieke mensen... rekening van duizenden euro's gaat presenteert... presenteert en ouderen en zieken een soort schuldgevoel aan zelf maar goed, niet? Maar goed, maar even terug naar de overheid, dat is dus ja, de kabinetsformatie. kabinetsformatie? U, u, u heeft het over openheid. En als je het woord openheid gebruikt in Nederland... vindt iedereen openheid prachtig. Maar die openheid is er gewoon. Op het moment dat er een akkoord ligt en duidelijk is waar PvdA en VVD voor gaan... op de grote dossiers kun je onmiddellijk zien waar de Partij van de Arbeid heeft ja. gezegd oké okay, en waar de VVD heeft gezegd oké okay, ik dus kan me ook voorstellen helden. dat je daar een motivatie bij zou willen geven we kunnen misschien dat de onderhandelaars dat ook doen uh, zodra mm. ze uit hun uh, kamertje stappen in de tweede die Kamer. hebben ze waarschijnlijk wel dus het is, het is helemaal niet onmogelijk dat die er ook volgt ja. dat ja. lijkt mij eigenlijk ook wel ja. tot slot is er nog een uitruil mogelijk tussen uh, mannen of vrouwen in het kabinet of wilt u daar wel een nou. heldere koers voor ik, ik, Goede mensen. Ik, ik vind echt dat dat VVD en Partij van de Arbeid aan zichzelf en aan de kiezer uh, en aan heel Nederland verplicht zijn... om te zorgen dat er genoeg vrouwen in een kabinet zitten. Ik erger me echt groen en geel, als ik het al even ja. mag zeggen... aan al die opinieprogramma's waar alleen maar mannen langskomen. En ik zet het tegenwoordig gewoon uit. Oh, dus dus ja, als bij dus, u straks uh, de telefoon gaat en de vraag wordt gesteld... zou je opnieuw minister willen worden in dit kabinet? Nou, ik wil u daar een eerlijk antwoord op geven. Ik hoop niet dat ze me dat vragen. Ja, misschien moet het wel. Omdat ik eigenlijk vind dat het zou moeten in de generaties 40-50... Maar als ze het me vragen, dan doen ze dat waarschijnlijk... Uh, omdat ze iemand willen hebben met ervaring. En, een vrouw? en dan zal het moeilijk zijn om daar nee tegen te zeggen. Dus maar dan nogmaals, dan ja ik zeggen. hoop niet dat ze het me vragen. Nee. Ja. <laughs> okay. Zijn zei... er verder nog namen eigenlijk, die we, waar we helemaal niet op komen? Vice-premierpartij van de Arbeid, Eberhard van der Laan... wordt ook wel eens genoemd door mensen, zou dat goed zijn? Als nou, dan als... bent u er al op gekomen. Ja, ik. nee, wat ja. vindt u ervan? Nou, er zijn vast een heleboel geschikte kandidaten... Ja. Een heleboel mooie namen. Wij komen Het is er wel niet een man, uit. dat is Een ja, vicepremier ja, maar... vrouw zou natuurlijk ook heel aardig zijn. Goed, wij zijn er doorheen. Dank voor uw komst. En uh, ja, volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Dit was Tros Kamerbreed. voor dit moment. We gaan af op het nieuws van 12 uur met ongetwijfeld meer nieuws vanuit Haren. En na het journaal kunt u luisteren naar het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna In Bedrijf en Tros Autoshow. Wij zijn er volgende week zaterdag weer. Tot dan. Dag.